Me van het leven, grote broer die weet het best. Als ik groot ben wil ik even groot en sterk zijn als de rest, de poes vindt van niet. Hij zegt ik kan hem niet verstaan, als ik groot ben is dat van de baan. Want grote mensen praten niet met poezen. En nu ben ik groot en belangrijk en student. Grote broer, je bent nu dood Ik heb je nooit als vriend gekend Je bent een zware man Je bent een grote vreemde vader Een meneer die het weten kan Maar voor mij ben je alleen maar een verrader Blinders zongen in de bomen Vogels zaten op mijn hand Kleine man, je bent aan het dromen. Kom, gebruik nu je verstand en dat heb ik nu gedaan. Eerst was verstand een heel nieuw spel, de poes kon ik niet meer verstaan. De school werd na een week een hel. Het paradijs is niet voor grote jongens. Tot dusver heel normaal, iedereen wordt eenmaal groot, dat overkomt ons allemaal. Ieder sterft zijn kinderdood, je wordt een grote vent. Je wordt een trage, lange jongen, die Tacitus en Wolkers kent. En al zijn dromen netjes heeft verdrongen. Vlinders moeten rupsen worden, vogels kruipen in hun ei. Vliegen hoort niet in de orde van de mensenmaatschappij, toch is er soms een weg. Toch is er iets dat overleeft, en soms dan kan je even weg, omdat wie wil wel vleugels heeft. Al is het dan alleen maar om te dromen, alleen maar om te dromen. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Goudvrouwt van Albums. Albums die we niet willen en kunnen en mogen vergeten. Dit keer praat ik met Piet Tocel over uh, Teniers over Boudewijn de Groot voor de overlevenden. En daarna album van de Birds, The is Birds Brothers. We hebben net geluisterd naar het eerste nummer van de overlevenden. En Piet, als eerste welkom natuurlijk weer eens. En ja, uh, leuk dat we zo Dank lekker you. bezig zijn. Gezellig ja, uh, zelf weer. Wat is voor jou uh, voor de overlevende? Wat betekent dat? Of, ja. Welke herinneringen komen daarboven? Uh, ja, een beetje uh, de, het, het vrolijke en de, en de mystiek, geloof ik. Hè? Mystiek ook. De, okay. Ik vind het wel ja. eigenlijk wel leuk dat ook voor de overlevende al een beetje... Wat, wat zit er in zo'n... Uh, hoe kom je op zo'n op zijn ja. titel. Ja, nou, iets zegt. Ja. En, en uh, dat kan... Uh, je zegt, we kunnen nu niet meer weten of Lennart dat bedacht heeft. Of, of Boudewijn de Groot. Maar uh, ja, het was een tijd waarin uh, wij, als ik het goed zeg, uh, opgroeiden als echt jongens. Ja, 1966, ja. En waarin ja. Boudewijn de Groot, die maar een paar jaar ouder was dan ons in wezen. Nou, negen jaar, hè? Toch al negen jaar. 1944 maar. is hij geboren, ja. Dan... Uh, maar wel een, een enorme andere wereld uh, vertoefde al. Hè? Dus ja. alle onschuld was hij al kwijt eigenlijk. Dat de denk ik ook, ja. En wij ja. nog niet. Nee, nee. nee. Dat was natuurlijk wel een een, interessant, vond ik. Een beetje moeilijke jeugd gehad, denk ik wel, hè? Want uh, hij werd op 20 mei 1944, geboren in een Japans interneskamp in Batavia. En zijn moeder Elisabeth Saurisius, of zoiets als ik het goed uitspreek, die overleed in juni 1945 in een Japans interneringskamp. Ach, ja, ja Vroeg, juni 1945, ja, ja. En na de oorlog zijn ze wel in 1946 zijn ze teruggekeerd naar Nederland. Maar ja, de kinderen, Boudewijn, zijn broer en zijn zus, werden toen in verschillende gezinnen ondergebracht. Ja. Ja. En zo kwam Boudewijn de Groot terecht bij een gezin van een tante in Haarlem. Ja. Dus hij heeft denk ik wel een hoop voor zijn kiezen gekregen toen dat tijd. Ja, ja wat, wat, wat, sorry. wat moeten we daarvan vinden? Hij is anti-autoritair. Hoe heeft hem dat gevormd? Hij was natuurlijk uh, denk ik eigenzinnig daardoor En misschien ook uh, zonder te veel te psychologiseren. Ja. Een, een, een soort bindingsangst uh, ja, okay. uh, ja. of een bindingsproblemen um, ja. daarmee. Dat, was, dat is ook ja. in zijn later leven wel bevestigd. Want ja. dat, uh, echt iemand die zijn eigen weg... Ja, functioneren, dat geloof ik ook wel, ja. ja. En moeten we ook zeggen dat het de creativiteit heel erg heeft bevorderd? Het enige goede van vervelende dingen meemaken of een crisis in je, ja? in je jeugd... is dat, je, dat het vaak de creativiteit oh, een enorme zet okay. geeft. Ja, dat heb ik ook niet bij stilgestaan, nee, nee. Maar ik vind het wel een sleutelsong. Vind je niet voor de overlevenden? Ja. Want het, Zonder meer. Ik denk dat het gaat over het opgroeien. Wat we allemaal moeten doen. Tegen Willem Dank. Hij, hij zingt het overkomt ons allemaal. Ja. En dan uh, zegt hij ook. Ieder sterft zijn kinderdood. Ja. Heb je het ooit zo gezien? Nee. Je, je Nee. nee, nee. En, uh, ik moest eigenlijk denken aan de logical song. Van Supertramp. Want die, gaat, oh. die, heeft, die heeft ook dat als thema van je bent kind, ja. je bent vrij, je bent onschuldig, uh, je, hebt, uh, zeg maar je bent, je bent rijn. Ja, ja, ja. Uh, en dan komt die vervelende volwassenheid eraan, waarin je een, een logisch mens wordt. Ja. En waarin je gaandeweg iets van je, creative, ja. je, je mens zijn uh, verliest. Okay. Dat zit hier ook wel een beetje in. Hè? Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Nou, dan komen we bij het tweede nummer. Dan gaan we een beetje wat sneller doorheen.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 Oh, wat heb ik reuze spijt, niets dan tranen is het leven En ik zucht met van het reven. het is weer niks als narigheid nargsnurkend snurkend in mijn slaap, lig ik hier tot kwart voor acht op de dagen raad te wachten, morgen sta ik weer voor aap Een beetje surrealistisch lied vind ik dat. Hè? Het ja. doet me Een beetje in de sfeer, die sfeer van het Land van Maas en Waal uh, is, Klopt, dit, is dit ja. lied. Maar uh, ik vind de hele LP wel, zeker, zeker als we bij Land van Maas en Waal komen... wat een beetje carnavalesk is, maar ook surrealistisch. Maar ja. een hoop van die teksten zijn zo. Hoe die dat in godsnaam allemaal bedacht heeft, dat is, vind ik zo ontzettend knap. Ja, je Lennart Neig bedoel je. Ja, ja Lennart Neig, dat, ja. Dat, dat, ja. Dat zat gewoon in, want... Eigenlijk ook net als de openingsnummer voor de overleven. zit in dit tweede nummer ook weer uh, uh, tegen verplichtingen die je aan moet gaan. En voor dromen. He? Ja, dromen is heel s'nachts ja. in bed dromen. En, en uh, ook, ook weer vlinders. Uh, vlinders is ook een thema en vogels. Wat veel in, dit, in deze plaat althans uh, terugkomt. Ja. Als, als escape van het, van het leven. Ja. Voor het leven. Voor het leven. Maar ik, ik vind, uh, wat mij opviel toen ik het van de week weer een paar keer beluisterd heb, is eigenlijk dat het is heel veel arrangementen en zo. Heel weinig uh, drums, heel weinig gitaar of zo. Ja. Wel zijn eigen gitaar. Soms is het heel bombastisch en soms is het ja. back to the basics inderdaad. Dat is interessant, want ik denk dat dat komt, uh, dat voor die tijd, de die was natuurlijk nog nieuw hè. Dat in 1966 1966, ja, ja. En wat werd in die, die, die jaren daarvoor in de studios opgenomen? Want het was allemaal uh, denk ik cabaret en serieuze muziek, klassiek. Uh, ja, en de grote combo's dat, misschien. Het ja. was allemaal met orkest, dus ze hadden ja. wel verstand van arrangeren. Klopt. Ik moet ook denken aan uh, George Martin, toen hij uh, in 62, 63 de uh, Beatles onder zijn hoede kreeg. Ja had hij dat hele scala van orkesten, orkestreren... Had hij al gedaan, van ja. sferen ja, neerzetten. Ja. Soms een beetje naar richting cabaret, soms naar klassiek. Had hij allemaal in zijn vingers. Ja. Ja. En ik denk dat er natuurlijk, dat was dan uh, Engeland... maar ik denk dat, dat ook in Nederland hele goede mensen... al in die studio's zaten klopt, met ja. muzikale ja. opleiding. Ja. Ja. En daar kon je natuurlijk als uh, popmuzikus ja. uh, van profiteren. Want we hebben ze eigenlijk nog niet uh, vermeld. Ik denk uh, de belangrijkste mensen voor, uh, voor de heel overlevende... waren natuurlijk Boudewijn de Groot... En, uh, Lennart Neig. Maar Tony Vos, de producer, is denk ik ook heel belangrijk voor hem geweest en ook voor het album. En daarnaast natuurlijk oh. Bert Peetjes, de arrangeur. Toch een hele geschiedenis zit er toch al vast, denk ik hoor. Ze hebben elkaar ontmoet op de middelbare school, hè? Cornet Lyceum in Haarlem, hier vlakbij. Ja, de eerste single van Voor de Overlevende was Ken je dat Land. Een beetje voorbedurend op zijn uh, ja, protestsongs, hè. Ja, het is eigenlijk een verrassende keuze. Ja. Keer dat land. Nou niet, was dat niet Lans van Maas en Waal? Nee, nee, dat is later gekomen. En toen is hij bekend geworden. Dat is eigenlijk zijn enige nummer één hit. Ja. Nou, meisje van 16 was als een goede ook wel vrij succesvol. Hè? Ja, het klinkt ja. nog steeds fantastisch. Ik ben ja. dol op dat nummer. Ja. Het is natuurlijk een uh, vertaling van een Frans liedje. Dat ja, stond al. Ja. Maar het is hem ook een beetje. Um, opgedrongen Van je gaat nu, we hebben een nummer voor je. Want hij brak ja. niet echt door. En toen zeiden ze van nou, uh, het is nu een beetje einde verhaal. Of je gaat dit nummer ja. opnemen. En uh, nou, dat heeft hij toch maar gedaan. Maar ook dan. weer door die Tony Vos. Die zei ja. nou, dan ga dit nummer doen. Ja. En wat me opviel, ik weet niet of jij dat ook, uh, jou is ook opgevallen. Uh, het, het, het, de goede geluidkwaliteit van dat meisje van 16 van het nummer Ja, een hele heel heel warm. warme en dynamische sound is dat van de dat toch ook wel denk ik hè? Ja. ja. en dan komen we met het derde nummer alweer De Wilde Jager wanneer in de morgen de zon weer schijnt en langzaam de nevel van het land verdwijnt als over het water het zonlicht strijdt, de aarde nog donker bevroren lijkt. Dan hoor ik nog altijd zacht zijn stem in de wind, zijn hoefslag ging door de nacht, de wilde jager. Hemel staat en tegen de duinen de branding slaat. Als boven de wereld en vloot. de boeg door onzichtbare golven stoot. Dan zie ik weer in de lucht zijn hamer van vuur. Waarvoor ieder leven vluchten wilde jagen. zon alles koper kleurt En achter de duinen het weiland geurt Dan weet ik dat nu heel de wereld wacht Hij komt altijd weer, hij komt iedere nacht Dan weet ik eens op een keer Neemt hij mij mee Wie hij haalt keert nimmer weer De wilde jager Als toch weer de zon verschijnt, en langzaam de schaduw van de nacht verdwijnt, dan weet ik er komt weer een nieuwe dag, en vergeet ik de nacht. Ja! Ik vond de, de tekst wel, wel aardig. Maar het uh, nummer zelf boeit me niet zo. Het valt een beetje. Uh, ik vind het niet tot de harde kern van wat, wat Boudenwijn de Groot alleen dat neig zijn. Hè? Zoals die twee openingsnummers. Mm -hmm, yeah. het, uh, het hele conflict van kind naar volwassen worden. Het, het droom, het surrealistische. Dit schijnt een nummer te zijn wat een beetje op de mythologie wel, wel een beetje teruggaat naar Wodan. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, de Wilde Jacht. Ja. Yeah, yeah. Uh, uh, Leiden van het dodenleger. Dat is op zich wel, zit er wel iets dreigends in het nummer, iets Zeker. Dreigends. Ja. Maar uh, het is mooi beschreven. Het, uh, ja, zeker. De boeg door uh, ons zichtbare golven, ja. hamer van vuur. Maar ik vind ook uh, het, uh, het begint zo heel zachtjes en dan bam springen ze erin en dan grote ja. dynamiekverschillen. Ja. ja. Vind ik erg mooi. Ja. ja. Wat gaat nee, in naad over de dood volgens mij? Ja. Huh? Onder andere, ja. ja. Maar ook over uh, het deel van de dag. Het weer, het zonlicht, de aarde, de branding en de duinen. Het zijn, uh, het zijn een soort... Ja, ik denk dat Lennart neigt een soort... Je kan een soort lijstje maken met, uh, met van die kernwoorden. Ja. Ik had het over vlinders en vogels. Ja, vaak ja. terug, heel mooi. Uh, ook... Hele puur natuurdingen. dingen Dus, daar, hè, dus de, de, de hemellichamen, zon en maan. Het weer. Je ja, ja, kunt natuurlijk duidelijk. als tekst schrijven... Hij deed het natuurlijk intuïtief. Maar je zou voor jezelf ook kunnen zeggen... Ik maak een soort geheugenlijstje. Waar ik mijn teksten omheen oh, bouw. Oké, okay. ja, ik snap wat je bedoelt. En, en, ja, en dan kom ja. je heel vaak diezelfde... Dat vind ik ook het aantrekkelijke. Het, is, mm -hmm. het blijft ook dicht bij de mens. Bij de natuur. En, ja, zeker. En uh, ook in de wilde jager viel me dat weer op. Dat het weer zo... Uh, ja. Zo, zo, zo zintuigelijk is en zo, zo veel met uh, met hele dingen, die, ja, diepe ja, ja. uh, intuïtieve dingen die we allemaal kennen ja. maar ze schreven niet alleen een nummer voor zichzelf hè. ze schreven ook voor andere mensen oh zoals ja, Jasperina de Jonge uh, Malabab heeft hij geschreven hè. Oh, dat is van Lennart Ja, Meigen, Jan Klaassen, de trompetter. zuster Ursula. Ik doe wat ik doe. Mooi. Ja. Pastorale. Ja, prachtig nummer. En de avond, ja. Ja, pastorale. Ja, dat ja. past ook heel mooi in. Uh, ja. Met die tekst als avondrood. En, uh, Klopt. De hele gepassioneerde teksten met, met, met, met bekende termen die, die, Neig, die Lennart Nijger graag ja, gebruikt. Ja, ook die zon inderdaad. En de aarde en de maan. Ja, Klopt, ja. Ja.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 ik blijf dromen van precies dezelfde dingen. Ik zal je weer zien en we blijven bij elkaar. Ja, ik vind dat het eerste geniale... eerste echt geniale nummer van deze plaat. Ja. ja omdat het uh, bevat wel weer... Het is, het is echt een pure uh, uh, Lennart Neig song, maar het is ook een upbeat tempo, hè? dus net als een Klopt. meisje van 16. Ja. Uh, het, het zingt gewoon, het heeft ook echt ritme. En uh, veel nummers zijn wel goed textueel, maar die zijn muzikaal een beetje um, cabaretesc en die blijven een beetje achter, maar dit is echt een lekker up-tempo, stevig nummer. Ja. En uh, nog even voor de record, Pim. Lennart was toen 21 en Boudewijn 22 ja. toen ze dit schreven. En we hadden het net behoorlijk. over het ja. leeftijdsverschil was met ons. We waren Beleidig eigenlijk een kleine ja, jongens ja. wel behoorlijk groot. Maar ik vind het toch al hele volwassen teksten ook van iemand van 21. Zeker, uh, ja. En, uh, heeft Is dat groot? misschien er, toch een gevolg van uh, zijn jeugd, van Boudewijn de Groot? Dat hij eerder volwassen ah, moest worden. Ik denk het. Ja. Ja. Ik denk het. Ja. En van de, weten we niet de erotiek leiding. is natuurlijk fantastisch uh, Centraal uh, thema van dit nummer Hij, hij zingt wat dat hij oneervaren was Maar het is natuurlijk een puur Erotisch nummer ja. Wat, wat uh, prachtig beschreven is uh, het, het is geen succes Die, die, die uh, romans die hij die op dat moment heeft Dat meisje of die vrouw die naast hem in bed ligt Dat zingt hij dan oh, Hij voelt zich ook bedrukt maar toch aan het einde is hij ook blij over die ervaring. Ja, ik zal je weer zien en we blijven bij elkaar. Ja. Dus volgens mij is het uh, een ja, knipperlicht Zij uh, houdt nog wel van hem, maar gaat toch steeds weer weg. En ze komt weer terug of zo, ja. Het ja. is wel een van dus... mijn favorieten van deze LP. Ja, voor mij ook, ja. ja. Ik vind persoonlijk het beste Nederlandse, Nederlandstalige album. Oh, er zijn er ja. meer die dat vinden, zeker. Ja. ja. Maar je ziet in die teksten dat het vaak uh, diep gaat... en ook vaak een beetje zwartgallig is. Dat maakt het ook interessant. Maar dat aan het einde een, een soort van verlichting uh, komt. Een soort van optimisme. Zoals ook in dit nummer. Ik moest ook denken aan verdronken vlinder. Daar komen natuurlijk later op. Ja, ja. Dat, dat heeft ook een soort wending, die tekst aan het einde dat hij zegt, ik hoef geen vlinder meer te zijn. Hè? Want het gaat hier zo hier over st stervende ja. vlinder... Ja. en ja. over de, uh, de betrekkelijkheid en de kortheid van het bestaan. Maar dit is toch een soort escape aan het eind. Ja. Ik kan me voorstellen, zit je een tekst te schrijven... en denk je, hoe maak ik? Mijn eind, laat ik het ja, hierbij... of, ja, of ja. geef ik de luisteraar nog een beetje hoop mee? En dat kan soms in één ja. zin. Ja. Ik, kan, dan krijg ik weer een kleine opmaat. En ja. Ja. Uh, dat geeft, geeft ja. de burger moed. Nou, uh, ja, we het laatst mooi. over hadden wat, uh, wat uh, Kevin zei. Die zegt, uh, de liedjes van Bouda en de Grote Letter... die hebben altijd een, een einde, een, een slot. Het is geen open einde, het is een soort samenvatting of zo. Of, uh, het gaat die of die kant op of zo. Het, is, het zijn geen standaard popliedjes en zo. Er zit wel een, uh, een einde aan. En volgens mij heeft hij daar wel gelijk aan, ja. Ik zal je weer zien en we blijven bij elkaar, ja. ja.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 Ik zei net uh, van het vorige nummer, dat was je ook wel, geloof ik, de me nummer eens. Dat is een, een, een soort. De eerste ge echte geniale song. Maar dit is natuurlijk ook wel. Uh, ja. Van een heel hoog niveau, hè? Dat is. Maar wanneer word je als mens cynisch? Hè? Want uh, we hebben het net over die leeftijd <laughs> gehad. Na 22 jaar in het leven. Ja. Maar hij is toch wel... Als je de tekst goed leest... En ik snap hem goed... Is hij gewoon een beetje cynisch over... Uh, Klopt. Over een hoop wat hij over, over, ja. Ja, Normaal ben je jong ja. en, en, en, en, en, en, en zong je op wat je leuk vindt... En waar je zin in hebt. Ja. Maar het is allemaal... Ja. Alles wordt afgeserveerd. De ouders, de het onderwijs, <laughs> de leraren. Alles wordt afgeserveerd. Ja, <laughs> dat, dat is dus best de, wel... Ja. Ja. Dat is best wel snel. Zouden mensen in die tijd eerder volwassen worden? Dat is nou ook wel mijn overtuiging. Ik dat geloof dat... ik ook. Ja. Nu worden ze wat meer gepamperd. Ja. Dat is wel best wel kreend. Want je kracht. kunt, je kunt ja. ik weet niet, jou, jouw kinderen zijn wat ouder dan niet, een stukje ouder dan niet 22. Ja. Mijn kinderen jonger dan niet 22. Maar ik wil even een soort toets denk van <coughs> iemand die 22 is. Zou die dit kunnen en schrijven? Denk van, zou die dit kunnen ja. schrijven, exact. Ja, ja. ja. En uh, ik wil ja. natuurlijk niet <coughs>, dat mensen cynisch zijn op die leeftijd... maar dit is een heel mooi, maar wat zwartgallig... Uh, ja. en, uh, maar dat vind ik ook het mooie. Ik denk dat ze uh, de mix hebben van cynisch... maar toch een heel lieflijk wat dit nummer... met een heel mooi spinetje erin en een strijkorkest. Klopt, ja. dat, dat, is dus, dat is dus vaak wat je, waardoor je gaat luisteren. Hè? Je hoort een, je, ja, je een heel ja. liefelijk muziekje... Ja. Maar de tekst is eigenlijk, gaat eigenlijk een hele andere kant op. Ja, ja. En uh, punk ja. was gelukkig nog niet uitgevonden. Maar het is eigenlijk een soort punktekst bijna. <laughs> en, uh, maar ik, vind ja. dat, ik zie dat vaker. Uh, ja. dat, je, dat, dat je vaak gepakt wordt door een mix van dingen. Ja, Kijk Dat is dan, omdat dat mijn uh, persoonlijke favoriet is die heeft het ook altijd over hele cynische... en over ja? een beetje zwartgallige okay. teksten... heel vaak, maar die heeft er een mix van gemaakt... met hele glamorous muziek. muziek. Ja, zonder meer. Ja. En uh, dat ja. maakt het ook zo boeiend. Ja. En toen okay. dacht ik even terug naar Boudewijn... En, en Lennart ja. Leijck en die muziek. Dat vind ik ja. het boeiende ja. ook van deze plaat. De muziek is prachtig... en soms echt om weg mee ja. te dromen. En daar word je helemaal gelukkig van. Maar dan ga je weer ja. luisteren naar de tekst. En denk je, wacht even, wat wordt er eigenlijk gezongen? Ja. Ja, het is bijna een soort minachting naar de wereld en een minachting voor, voor zichzelf. hè? Ja, eigenlijk ook inderdaad, want wat heb ik al die 22 jaar nou gedaan? Ja. Nou, ik vind wel dat hij weinig emotie in zijn stem heeft. De laatste uh, nummers vind ik eigenlijk, het, is het meeste, ken je het land, daar zit de meeste emotie in. Maar het testament is, ja, het is een, beetje, een beetje vlak gezongen eigenlijk, hè? Hij wordt niet boos, hij wordt niet blij, hij uh, blijft een beetje. Ja, ja het, het is. weinig vind ik vaak de... ook wel spannend, juist. Want uh, dan moet ik denken aan mensen als Randy Newman, die, zingen, mm -hmm, die kunnen yeah. de meest hartverscheurende teksten zingen mm -hmm. van, van harde dingen in het bestaan. En ja. die zingt dat gewoon heel nuchter. Ja. Uh, yeah. Dan. Uh, dan die emotie komt toch wel als, je, als, als dat je raakt, die tekst. En je snapt waar je het over Het hoeft niet ja. altijd. Het hoeft niet altijd misschien met... Uh, nee. Maar dat, ja, dat is ook een beetje van uh, uh, hoe je het individueel ervaart. Ja, jij, jij, zou, jij zou wat meer... Emotie uh, Hou jij ook, meer ja, van ja. zangers als... Uh, Noem wat, Bram Vermeulen, of mensen die veel meer in hun stem. Of, ja, ja, Bram vermeugt ja, erg goed ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Ik weet niet of dat door de emotie komt, maar ja. Maar inderdaad, ja, ik wel een idee maar Het, het is wel een interessant het het thema, want het ja. zegt ook iets over de persoon Boudewijn de Groot. Hadden we het, geloof ik, eerder over dat hij. Ja. Als persoon, natuurlijk, door zijn, door zijn uh, gebroken jeugd. Hè, met ja. die strijdige start. Ja. Ja. Ja. Dat hij ook als mens uh, zich niet goed kon, kon geven en ook. Uh, nee. Nee. Een soort afstandelijk iemand, ook voor zijn eigen dochter, heeft dat herhaaldelijk verklaard. Uh, dus ja, ja, dan krijg je dus dit soort. Uh, ja. Maar ook daar is weer de mix van een vrij harde tekst en de, de, de droge manier waarop het misschien gezongen wordt. Ja, nee, ik zou niet I, het kan het is, hoor, maar, Want ik, ik, ik vind wel dat hij ontzettend mooi zingt, ja. heel goed articulerend en zo en al dat ja. soort Maar inderdaad, soms mis ik een beetje de emotie. Want er zit zo ontzettend veel emoties in zijn teksten. Wat er niet altijd uitkomt, nee. Maar dat is een leuke discussie. Dan komen we bij het laatste nummer van Kant A. Want we spreken nog steeds van Kant A, hè? De vrienden van vroeger. Het is eindelijk een feit. Ik weet, ik ben volwassen. Ik moet nu op gaan passen. Met werk en geld en tijd.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 hij zegt ik heb een vrouw en een kind hè? maar dat klopt ja. ook al hè? Op, op 22 ik, ik moest, het, het heeft een beetje de strekking van uh, geloof van de well respected man van de kings dit nummer ja, dat kan, ja daar zit wel wat in ja. Ja. het is ook weer van ja. Uh, ja op een gegeven moment vind je jezelf terug als een keurig man uh, met uh, hoe zegt Harry Eckers dat ook alweer vroeger had hij van die vrij buitenvrienden. Mm -hmm. Waar ze dag en nacht mee op stap waren en overal sliepen waar het even kon. En nu zijn ze allemaal, uh, zoals hij het noemde, overdekt en centraal verwarmd gaan ze door het leven. <lacht> Dat is de <hardse> humor. Overdekt, <lacht> overdekt en, en centraal Dan nou, nou, nou, was je afgeschreven. <lacht> Heb jij centrale verwarming Ja, kom op. Hoor je er niet meer bij. Ja, we zijn bij kant B aanbeland. En het eerste nummer daar is, ze zijn niet meer als toen.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 Daarom heb ik besloten jullie maar te meiden. Jullie zijn hetzelfde, geen vrienden meer als toen. Universeel thema, hè? Ja, ik zag het meer als vrienden uit die tijd. Hè? Waar zijn die nu gebleven? Ja. Want uh, die, vroeger uh, hadden ze dus het idealen. We hebben beloofd de wereld te veranderen tegen ja. elkaar... Hij is nu teleurgesteld tussen zijn vrienden. Ze zijn niet meer als toen, nee. nee. Want ja. hij is zelfs zo weer zo. dus ook weer dat negatieve. Hij, het is nu beter al je vrienden maar te mijnen, zingt hij. Ja, zeker. Had jij idealen op die leeftijd? Als je, zeg maar, zo als, als, als, als, rond, rond de twintig? Nee, eerlijk gezegd niet, nee. nee. Volgens mij ben ik in een gouden eeuw uh, opgegroeid eigenlijk. Hè? Qua muziek, maar ook, uh, ja... Mijn ouders werden uh, steeds welvaarder. Ik, werd, ik heb nooit weinig ellende gekend. ik heb eigenlijk geen ellende gekend, Nederlands. Nee, dus, nee, nee geen kampen ook, en zo. En maar nee. er waren wel <coughs> leeftijdsgenoten ja. die, die wel idealen hadden. Ik had een vriend, Pim, uit van tri, op het Triniteitssysteem. Die, was wel, die had wel idealen in het Nederlands. Er waren wel mensen ook die. Nederlands, ja. Er liepen wel mensen ook ja. tussen ons die. Die wel, uh, ik had ook geen, moet ik eerlijk zeggen, net als jij, uh, weinig sociaal engagement. Uh, maar er waren ja, er wel... dan moet je wel even, te, wat je als ideale ziet dan of zo, hè? Nou ja, sociaal ik, wel, bijna ja. al dingen zoals uh, de derde wereld, wat waren toen okay, al, ook ja. in die tijd. De, uh, ja, ik, denk, was... ik denk dat dat wel uh, dicht bij ons zat, om ons heen. Ja, wij, ja. wij waren natuurlijk toch wel uh, bekend met provo's. Maar daar gaat het volgens jou een beetje over zijn, niet nou, meer als toen, ja. Ja, ja dus het is een heel mooi thema, wat, wat, waar heel veel uh, ook in de pop uh, terug te vinden is. Het tweede nummer van Kant B, is ook weer een uh, nummer over vrienden. Zonder vrienden kan ik niet.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 Toch heb ik altijd wel een positief gevoel als ik die, naar het album luister ofzo. Het is niet dat je in de put wordt gedrukt ofzo. Of nee. wat, ook dat het, uh... Ik denk ja. uh, dat je focus dan vooral op de muziek ligt. Want de muziek is zonder meer uh, mooi, upbeat ja. en prettig en ja. mooi. Ja. Zit goed in elkaar, dus dat is op zich al genieten. En dit is ook een, eigenlijk een positieve tekst hè. Ja. Is dat de eerste positieve tekst? Of ben ik, of is, nee, ben ik dan te streng? Ja, een beetje te streng. <laughs> nou, ik zal, ik zal er een paar uh, noemen. Voor de overlevende. Naast jou? Dat voor, de, voor de overlevende. Dat, dat, is niet, uh, dat is heel down, hè? Kind voor een bang, niet voor een kind dat bang is in het donker. Ja, dat is ook niet zo positief. De wilde jager dat, is, uh, dat gaat over het leiden, de lijden van het dode leger. Wo dan? Ja. Naast jou? Dat gaat over de, de mislukte romans beneden alle pijl. Gaat ook over. over. Dat moeten ja, we nog krijgen. Dat krijgen je nog, ja. Nee, testament. Testament. testament. Ja. Nou, dat is dus behalve de slotzin is dat ook diep, diep droevig. Ze zijn niet meer als toen. Vrienden van vroeger. Ja. Oh ja, was ik ook bij vrienden van vroeger. Dat is ook... Uh, ja. Maar dat is heel, met, heel kritisch naar die vrienden van vroeger. Ik ja. denk dat bij acht gaat een beetje de zon schijnen op deze plaats. Ja. Dat geeft niet. Dat is dat een fantastische plaat. En dan bedoel je wel uh, het Land van Maas en Waal. Hè? Dat is ja, heel bij positief. 8 en, ja, bij acht en negen. Want ik geloof dat acht, uh, we hadden net nog even zonder vrienden, kan ik niet. Dat vind ik een hele positieve boodschap. Ja. En negen, zeker het Land van Maas en Waal. Is ja. Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blik harmonieorkest in een grote regenton.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 Daar trekt over de heuvels en door het grote bos de stoep voor goede bergen in van het circus Young Bos. En we praten en we zingen en we lachen <lacht> het land van Maas en van Maas en van Maas en Een beetje carnavalesk ja, maar ook heel surrealistisch hè. Staat er niet ergens dat het een, uh, een schilderij van uh, Jeroen Bosch... Dat, dat, ja, uh, dat, die komt er ook voor hè? Ja. De lange stoetenbergen bergen in van de circus Jeroen Bosch. Uh, ja. uh, hij heeft gewoon een schilderij van Jeroen Bosch. Uh, en net zoals Len een, uh, een pamflet nam van... Uh, ja, dat voor, is waar. Voor, Want er zitten ook uh, konijnen in, hè? Er komen ook konijnen voor en zo. Ook een trechter, ja. Voor, uh, voor de Benefit of Mr. Kite. Ja. En dan ging hij voor een schilderij zitten. En ja, dat was hartstikke ja. leuk text, Maar een beetje een. Uh, carnavalesk, een soort ja. Carnavalesk ja, ja, ja, ja. en Carnavalesk. Uh, even buiten de hoofdboodschap. Ja. Wat mij altijd bij is gebleven, dat is uh, de zin. Het is koud vuur, dus het geeft niet. En het komt niet in de krant. En dan verdronken vlinder. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.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 Wat zal ik nog langer geven om een vlinder die verdronken is in mij? Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn. Nou, dat is weer een klasse nummer, hè? Maar ook een beetje cynisch, of een beetje triest eigenlijk, hè? Om te ja. leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn, nee. Ja. Oh, ik, ik lees nu ook, het staat uh, om een vlinder die verdronken is in mij... Niet de maand mei, maar in mij, in mezelf. Echt? Oh, dat ja. is toch uh, wat, wat grappig. Ik heb altijd de maand mei gehoord. Ja. Maar het kan natuurlijk ook al het ja. andere zijn. Kijk, ik kan zonder vliegen leven. Wat zou ik nog langer geven om een vlinder die verdronken is in mezelf dus. Mm -hmm. Dat ik als vlinder ben verdronken. ja. Dus, ja. Nou, kijk eens. Hè? Ik geef het maar even mee. Ja, een mooi nummer. Ik geloof dat het ook uh, hoge waardering heeft, algemeen hè? Ja, dat zeker. Het, uh... ja, ja. En er komt ook, uh, vind ik, een heel mooi nummer beneden alle pijl. Je armen liefste zijn niet om te slaan. Je moet je handen niet tot vuisten maken. Je ogen hoeven niet zo hard te staan. Ontspan die harde lijnen om je kaken.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 maar warmer zijn je lippen die me kusten. Zo wekt je een voor een mijn andere lusten. Maar jij dacht aan een ander onderwijl. Waarmee je zonder moeite je gewetenszust. En dat is toch beneden alle pijn.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 Wat, wat zwak, hè? Het is ook wat zwak. Daarom hou ik meer van die upbeat nummers op deze plaat. Maar muzikaal is het uh, heel... Ik geloof dat uh, Kevin dat ook vorige week zei. Dat hij ook zei, veel nummers blijven een beetje qua muziek heel erg achter. Mm -hmm. Dan gaat het over een mooie tekst met gitaar. Ja. Maar dan, blijft er, dan heb je de hele tijd niks. En dan heb je als het ware een begeleiding. Terwijl je ja, okay. als één ja. muzikaal soundscape ja. zou willen hebben. Dat vind ik bij dit nummer ook wel... Uh, nee, ik vind wel, het, een, de muziek er precies bij passen, ja. Moet ook geen upbeat hebben, de tekst leent zich Die daar we wel niet ja. voor. Ja. Ja. Ja. Nou, dan gaan we weer naar het eind. Uh, uh, komt goed uit, want het uur is weer bijna voorbij. Uh, laatste nummer van kant B, voor de overlevenden. Het nummer, ken je dat land? Ja, wat voor land gaat het over? Hij heeft het over een utopisch, utopisch land. Utopisch land, ja, dat geloof ik ook. Het ja. paradijs, het ja. gaat ja. weer over vogels, een groen bos. Land ver van hier. Geluk ja. en vrede. Het is toch wel mooi dat hij dat, hij dat als, als einde van het album, uh, dat hij dus ook weer op met, een, met een positief F1. iets eindigt. Yeah. Wat je vaak ook, ook in tekst hebt. Dat ineens een, aan de staart van de tekst komt er een soort zonlicht ja. ja. door. En het ja. is ook wel mooi dat hij ook de, de, het hele album was totaal dat zo. Uh, ja. Want Keer dat Land is toch wel een positief nummer. Of like is dat is ook wel. Of is juist in de vraagstelling Keer dat Land ligt erin dat, dat, het, dat het een ander land is dan waar hij die, waar die woont. Ja, een beetje utopisch inderdaad. Ja. Ik denk niet dat hij denkt dat het uh, land bestaat. Nou, daar kunnen we weer even mee voort. Hè? Dat ja. kunnen we heerlijk herkauwen op die tekst. Want als ik het nu ga draaien, uh, dat anders, die plaat, dan ja. uh, geniet ik weer uh, veel meer. Ik ook. Voor een land zonder strijd, voor een hemel zonder wolken, voor een nieuwe tijd... Zou ik de stad willen bevolken met mensen zonder haat of neid? Ken je dat land van alle met zijn hemel van kristal, de zon op beide groene velden en die avondbal waar wij dansen? Ken je dat land van alle Ken je dat land zo ver van hier? Zonder leugen, zonder tranen, jij die van me houdt Zou voeren door groene lanen Ik had mijn huis van glas gebouwd Ken je dat land van allerliefste Geluk en vrede voor altijd Waar we samen kunnen dwalen Zonder tijd voor tijd Samen dwalen Ken je dat land van allerliefste Ken je het land Zo ver van hier